Vandaag. het is toch geen dinsdag nee het is woensdag een beetje de ultieme Groundhog Day uh, leven voor de mensen die dat niet weten wat Groundhog Day is uh, geweest dat is een film waar Bill Murray een uh, weerman speelt en dan moest hij naar een, een of andere plaatsje in Amerika een onuitsprekelijke naam dan moet hij op een gegeven moment iets gaan vertellen over een uh, bosmarmot. En als die bosmarmot dan op een gegeven moment uh, weer naar binnen gaat, dan uh, blijft het nog even een tijdje winter. Nou, uh, zoiets, uh, dat is een beetje kortweg het verhaal. Maar uh, die mensen denken allemaal thuis: uh, dit is toch uh, gisteren en vandaag. Ja, er zijn wel twee dagen verschil. Ik uh, ga jou alvast verklappen. Ik ga straks ook met Fle Fleetwood Mac beginnen in twee uur. Dus dan uh, om het uh, Groundhog Day een beetje helemaal uh, uh, wat, uh, wat extra. Uh, cachet te geven. Wel, dit gedeelte is dan toch iets wat anders dan dat met gisteren. Gisteren hebben we het leuk gehad hoor, daar niet van. Maar vandaag zal er nog het een en ander worden teruggeblikt over hoe de toekomst van deze omroep eruit ziet. De gesprekken zijn gevoerd afgelopen zaterdag met Harry Lemmens en met Rob de Graaf. Want ja, wij hebben ook een toekomst. En bij antwoord hebben deze twee heren daar hun, ja, hun licht over laten schijnen. Dus dat hoor je ook. Een interview met Romy Laarhoven. Wie is dat? Dat is een dame die deel uitmaakt van een band. Roaming Lands, En zij zullen binnenkort een, een single uit gaan brengen. En dat is de reden waarom ik ook met haar praat. Natuurlijk ziet er ook een... ...herhaling van een column in van Tino Stuy. Die heeft hij vorige week uitgesproken, dus die zit hier ook in. En natuurlijk, het is dus een pommetje vol vandaag... Eh, ...om half twaalf eh, het nieuwsoverzicht eh, met, eh, tenminste door zijn bril bekeken... ...van Mick Boskamp. Nou, ik werd eh, vanmorgen wakker. Het eerste wat ik doe is een beetje op YouTube eh, kijken. En eh, het fenomeen damesgroepen en meidengroepen hadden we natuurlijk al. Eh, in de jaren 70 in Nederland hadden we LUF. En in de jaren 80 kwamen er ook eigenlijk allerlei Amerikaanse damesbands of damesgroepen, hoe je het maar noemen wilt. Fantasy 6 was er een van. Mary Jane Girls, iets later. Maar, uh, dat, uh, en natuurlijk uh, vrij recent zijn de Pussycat Dolls, om maar even wat dwarsstraten te noemen. Uh, die hebben allemaal iets uh, bij zich om uh, de mannen een beetje te bespelen. Dat is een beetje het idee. En eh, een van die vage clips die ik toen tegenkwam... ...was uit uh, de periode dat Advisor nog een popprogramma deed. Dat was uh, Top Pop. En daar zat dit fraaie uh, stukje ook in. Van de damesband Centervolt genaamd. Bad Boy. Al één melding van één iemand die al in de snoeppot uh, heeft uh, zitten kijken hoor. Dus uh, wat dat er gaat, uh, foei foei, toch uh, een beetje netjes uh, blijven wat, uh, wat dat er gaat hoor. Maar het is uh, de periode van uh, de damesgroepen. En één van de leden, die zingt nu nog, dat is Laura Fighi, die, uh, die zit uh, in deze band, of ze dus maakt de deel uit van deze band. En later uh, deed ze het uh, toch uh, vrij goed, moet ik zeggen, ook als uh, solo zangeres. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, dat was even niet de bedoeling. De, de, de bedoeling was namelijk deze, dus uh, deze. Want uh, ik was, uh, in de voorafluistering had ik, uh, had ik deze al opstaan. En dan hoor ik iets uh, van BlueJean. Nee, ik wil de More Than Love van uh, David Bowie horen. No we staan Get things done. Weer aan mensen en vrienden van de radio hoe veelzijdig deze David Bowie ook is uh, geweest. Want net, uh, net zo makkelijk ook mainstream pop uh, maken als uh, hele aparte songs. Van het uh, begin van zijn carrière. En later heeft hij dat uh, nog een keer uh, gedaan hoor. Dat is wat dat er gaat uh, voor zijn dood zelfs nog. Maar uh, dit is uh, uit de jaren tachtig Morning Love en wat ik ook zo bijzonder vond... Doet mij herinneren aan een heel mooi uh, popconcert. Uh, tenminste een popconcert. Het was een, uh, een samenzijn. Omdat er geld opgehaald moest worden voor Hongerend Afrika. Bob Geldof en uh, zijn kornuiten deden dat. En, uh, daar maakte David Bowie dus toen ook deel uit. Uh, een, een concert geven in Wembley. Dat was gedenkwaardig wat dat er gaat. gehad. En uh, daar speelde David Bowie dit nummer ook. En dat klonk. Wow. Dat was uh, gewoon iets om je vingers nog als muziekliefhebber uh, bij af uh, te kunnen likken. Goed, uh, het is uh, weer uh, even terug naar zaterdag. Want daar uh, sprak Harry Lemmens uh, in de uitzending over deze omroep. En hoe dat eruit zou moeten gaan zien. Tenminste, dat was uh, wel de bedoeling. Roy Dongen sprang bitte. En uh, nu hoor ik op de achtergrond uh, bij Harry uh, een heel klein stemmetje. Goedemorgen, middag Harry. Goedemorgen.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 Nee, op dit moment kan ik niet zeggen hoe wij dat dan zouden moeten meenemen. Nee, nee, dat snap ik. Dat is natuurlijk wat ik mijzelf hardop afvraag hoor. Uh, en misschien ook wel andere luisteraars uh, ook. Um, maar dit is dus een programmaleiding. Ja. Uh, en die is al helemaal uh, vast ingekleed.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 Daarvoor het uh, gesprek wat uh, Roy Dongen had uh, afgelopen zaterdag met uh, Harry Lemmers, de schatbewaarder van deze omroep. Uh, dan was het de bedoeling dat ik hier om half elf een uh, gesprek zou voeren met de frontvrouw van Roaming uh, uh, Roaminglands. Uh, heeft alles te maken dat er uh, volgende week een uh, nieuwe single uh, gaat uh, komen. Uh, dan dacht ik, nou ga ik dat uh, van tevoren een beetje doen uh, hier in dit uh, programma. Maar dat gaat uh, toch waarschijnlijk niet helemaal lukken. Uh, ...waarschijnlijk heeft iemand dat niet helemaal misschien begrepen. Uh, ik wel, want ik heb het er in de agenda staan. Dus, maar goed, uh, kan gebeuren dat je dat verkeerd uh, interpreteert. Goed, uh, dan ga ik gewoon wat anders doen. Want dan uh, ga ik terug naar vorige week. Want vorige week in het uh, programma uh, bij het uh, Ger Loogman uh, en Frank Paardenkoper... ...en ik, zei de gek, zat ook Tino Stuin. En die uh, spreekt dan altijd daar een column uit... En dat uh, heeft hij ook uh, uh, vorige week uh, gedaan. En dat. Uh, nou ja, hij introduceert het hem uh, zelf eigenlijk. De kom van stijl. Onafhankelijk. Los van een snop vind ik mezelf vrijdenkend en onafhankelijk. Ik probeer iedereen, mits met me eens uiteraard, de ruimte te geven. Hoog, laag, rijk, arm, links, rechts, staand of zittend. De afgelopen jaren werkte ik aan talloze projecten mee waarin minderheden, ziektes en mensen met een beperking centraal staan.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 Heet Chris van de Ploeg, voluit. En uh, het nummer uh, heet Human. En zijn andere naam waar hij het uh, onderuit brengt heet I Took Your Name. Dus dat uh, is even alles in een nutshell. Daarvoor uh, de column van Tino uh, die, die vorige week heeft uitgesproken. Toen zat uh, Gerda dan wel bij, maar die heeft uh, gisteren zijn verjaardagsfeestje gevierd. Dat is de reden waarom hij gisteren niet was. Nou, weer terug naar afgelopen zaterdag, waarin Roy Domme gesprekken voerde met onder andere Harry Lemmers, maar dat deed hij ook met Rob de Graaf. Verder praten over de Zandvoortse omroeporganisatie ZOO, de moeder van de ZFM, als ik het zo mag uitdrukken. En daar is sinds 1 maart 2020 Rob de Graaf bestuurslid geworden. Rob de Graaf, die velen van u nog kennen als de voorzitter van het bestuur van de ijsbaan.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 Nummers waarbij dan tal van herinneringen weer naar boven komen, Chris Ria met Looking for the Summer. De najaarsritten hier in de buurt. Dus eerlijk, En dan door helemaal naar Wassenaar en dan via de duin weer terug. Wat zijn dat toch van die momenten? En dan spookte dat nummer wel eens door mijn hoofd heen van Chris Ria met Looking for the Summer. We hebben er nog een paar te draaien voor de waaronder Waaronder deze. I don't what's going on, who, is right and who is wrong? Tell me.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 To prove a little scene You never know if we are heading for the answer right. of the end Or that this way of keeping up about appearances about is, is heaven I don't understand what's going on What is right, what is wrong Tell me how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on Paragraphs. They present the writer's personal opinion concerning the topic. the way it is, and supported by reason, and something that your friends <laughs> express all the die ultieme Groundhog Day die gaat uh, niet lukken, denk ik. Want ik uh, moet ook even letten op de tijd uh, die, uh, die we hebben. Maar Lou uh, zij of heet zij, en zij komt uit Rotterdam. En heeft, uh, naar mijn idee, een van de meest opvallende sol-nummers uitgebracht uh, uh, van. Dit lot, want er is er nog een... Uh, Speak Your Mind van uh, Noah Labyrinth. Die, hoort, uh, die hoor je straks in het uh, komende uur. Maar... Uh, daarin zit ook nog een interview... toch met deze Romy Laro. over. Ja, ik heb niet goed iemand mijn in zitten kijken. Ja, ja, ja, ja, kopen. Je kan ook uh, gewoon uh, niet goed uh, kijken. Zij had uh, les ergens. Dus uh, dat gaan we straks allemaal beleven. Maar we hebben nog uh, tot aan het nieuws... van 11 uur... hebben we er nog een hele mooie... van Fleetwood Mac. En zoals zegt, Stevie, dat is niet uh, niks, nee. nee. Maar goed, uh, het is toch uit een periode dat uh, Fleetwood Mac heel erg beroemd was...